Meneer Pandé. Dag meneer Koning. In de kamer van Engeline is een raam gebroken. Ik denk omdat er te veel spanning op stond. Zou u de Rijksgebouwendienst willen bellen? Dat wil ik wel doen. Weet u het nummer? Nee, maar dat vind ik wel. Graag. Dag u. Oh, ah. Mag ik ook een koffie meneer Wichtbold? Werd er bij jou geen bezwaar gemaakt tegen dat rampenplan van je? Nee. Maar jullie wel? Niemand. Er is geen alternatief. Dus... Dat is heel niks. Ik ben het volkomen met je eens hoor. Laat ze maar van hun voeten komen. Ik zie ook niet wat er voor erg is om er een halve dag in de loge te zitten. Ik vind het dan leuk zelfs. Natuurlijk ja, is het niet erg. Maar zij vinden het erg. Ze zien het, ze zien het als een devaluatie. Dus jullie doen het niet? Alleen omdat jullie het doen. maar onder protest. is toch, hè? Zou het niet een kwestie van leiding zijn? Dat was niet voor de leiding van nodig. Ik heb gezegd, dit is het probleem. Dit zie ik als de oplossing. Heeft iemand een andere oplossing? Niemand? Dan is het aangekomen. Geen punt. Ja, zie je wel. Zo moet je dat doen. Maar Bart twijfelt zelf altijd. Die geeft geen leiding. Je hebt natuurlijk ook een aardige afdeling. Dat vind ik natuurlijk ook. Alleen hoor ik het niet zo vaak. Dan hoor je het nu eens. Je hebt echt een heel aardige afdeling. Ik eigenlijk. Gelukkig. Ik bedoel, gelukkig dat je dat vindt. Ja, ja. dat mag best wel eens uh, gezegd worden. En jij mag het ook best wel eens horen. Hallo, heb je mijn artikel voor de mededeling al gelezen? Ja. Dus ik kan het aan Erik geven? Nee, want ik vind het zo niet goed. Hoe kan dat nou? Bart en Koos vinden het wel goed. Ik vind dat je te veel dikke woorden gebruikt. Het is bedoeld voor onze correspondenten. Die moet je in gewoon Nederlandse te staan. Als je vindt dat ik op mijn heurken moet gaan zitten. Ik kom straks weer bij je langs. Hmm. Mia, welkom. Er waren hier allemaal problemen. Heb je even tijd? Ik, uh, ik heb een artikeltje over het instituut voor bibliotheekwereld geschreven. En ik wou vragen wie dat ik even wilde doorlezen of ik geen gekke dingen heb gezegd. Heb ik nou. Maar anders komt het wel. Ik denk dat ik het thuis heb laten liggen. Hm, ben je er morgen? Ik ben er morgen. Dan geef ik het je morgen wel. Goed. Meneer de Vries. Jawel, meneer. U hebt geen stoel? Uh, jawel, meneer. Neemt u mij niet kwalijk. Nee, ik bedoel een tweede stoel. Ik ga er even in. Meneer Wichtbold, ik leer even een stoel. Als ik hem dan maar weer terugkrijg. Meneer de Vries, ik wil even met u praten van man tot man. Jawel, meneer. 30 juli neemt u afscheid. Ja, meneer. We willen dat een beetje vieren. Ach, meneer. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat we het jammer vinden dat u weggaat. Och, doet u geen moeite. Terzij u daar geen prijs op stelt, natuurlijk. Ach. Wat doen we? Zegt u het maar. dat is wel moeilijk. Ach, weet u wat het is? Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Dat is waar. Maar het hoeft niet. Nee. Dus? Doet u het dan maar zoals u het het beste vindt. Goed. En vindt u het leuk als uw vrouw daarbij is? Oh, nee, meneer. Dat is niks voor mijn vrouw. Ik weet niet of u het weet, maar mijn vrouw is zwaar astmatisch. Die zou het maar benauwd krijgen. Nee, mijn vrouw, alstublieft, maar niet. Dus uw vrouw niet? Nee, meneer, alstublieft. En dan vroegen we ons ook nog af of u het leuk zou vinden wanneer u, behalve de balk, als die weer beter is tenminste, ook nog werd toegesproken door de voorzitter van de wetenschapscommissie. Is dat wat? Als het niet anders kan... Het kan anders. Als u tegen mij zegt dat het zo eenvoudig mogelijk moet, dan uh, gebeurt dat. Nou, dan wel graag. Dus wel? Liever zo eenvoudig mogelijk. Dus niet? Dank u wel, meneer. Dan weet ik dat. Maak u dus zich verder maar geen zorgen. Ik kom best in orde. Voor u het weet is het achter de rug. Dank u wel, meneer. Hier is uw stoel terug... Ik heb één mededeling. De heer De Rode zal op verzoek van het departement voor tenminste één jaar worden uitgeleend aan België. In die periode zal zijn functie worden waargenomen door de heer Pastoors, behoudensgoedkeuring van de wetenschapscommissie. Engelien. Ja, sorry hoor dat ik dat toevallig zelf ben, maar had dat nou niet eens een vrouw kunnen zijn? Pastoors is de oudste medewerking functie en het gaat om een tijdelijke waarneming. En wat gebeurt er dan met het salaris van Bart? Dat beslist het hoofdbureau. Dus dat betekent dat we al die tijd een kracht minder hebben? Dat kan het betekenen, dat hoeft niet. Kan ik dan ook niet eens een tijdelijke kracht voor mijn afdeling krijgen? De personele problemen van de afdeling Bronnenboek hebben onze aandacht. Eh, de vacature mij dan? Dat is ook nog altijd geblokkeerd. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. De detachering gaat pas per 1 december in... en we mogen blij zijn als we met de bezuinigingen geen plaatsen kwijtraken. Het volgende agendapunt. De reconstructie van de algemene dienst... in verband met het vertrek van de heer De Vries. Ik heb besloten om dat intern te regelen... dus geen nieuwe telefonist aan te trekken... maar het geld te besteden om het structurele tekort... op de personele begroting weg te werken. En wie doet de telefoon dan? Dat doet de heer Wigbold. Heb je dat dan met hem besproken? Ik zal dat nog met hem bespreken. En waar komt hij dan te zitten? Ik heb daarover overleg gepleegd met de Rijksgebouwendienst. Er zal een doorbraak worden gemaakt van de loge naar de keuken. Sorry hoor, als het lijkt dat ik weer kritiek heb, maar is dit nu niet iets dat eerst in de instituutsraad had moeten worden besproken? Dat ben ik met Engeline eens deze manier worden wij voor voldoende feiten geplaatst. Een andere mogelijkheid was er in dit geval niet. We staan voor de noodzaak van een structurele bezuiniging. En dit is de beste oplossing. Als wat nu ziek is. Die man is om de havenklap ziek. Daar zal ik met Bekerkamp over praten. Als die terugkomt. Ja, maar anders met zijn opvolger. En zolang Bekerkamp nog in het ziekenhuis ligt. Dan neemt Goud het waar. Ja, als die er is. Ja, we kunnen niet met elke calamiteit rekening houden. Als hier dan maar duidelijk wordt vastgelegd... Dat ik niet betrokken wens te worden bij enige regeling. Niemand wordt tegen zijn wil betrokken, bij welke regeling dan ook. De enige die verantwoordelijk is, is de directeur. Lien, zullen we nu praten? Personeelsbeoordeling, ja. Neem je die eh, papieren mee? Oh ja. <laughs> hey, maar daar zitten. Het lijkt een beetje op de dokter, maar daar kan ik ook niks van doen. Uh, waar ben je mee bezig? technologie Europea. Lastig? Ik vind het wel lastig, ja. Hm. Uh, Lien, jij bent de vijfde voor deze personeelsbeoordeling. Het begint dus al een beetje op een programma te lijken. Er zijn dus vijftien vragen, daarvan zijn alleen de eerste tien voor jou van belang. Achter iedere vraag moet ik een letter invullen van A tot en met E. A is onvoldoende, E is uitgesproken goed. En dat moet ik daaronder dan nog eens toelichten. Heb je die vragen bekeken? Ja, maar ik zou echt niet weten wat ik daarop moest invullen... Dat moet jij maar doen. Maar is dat wel weet of je werk onvoldoende of uitgesproken goed is? O onvoldoende is het nooit, dat kan ik je zo wel zeggen. En uitgesproken goed is wel uh, heel erg goed. Nee, uitgesproken goed is het niet. Door de bank genomen hebben we dus de keuze tussen zwak, voldoende of goed. Ja. Je ziet er tegenop als een berg. Ja. Doe dat doet het toch in bal toe? Kan toch niks gebeuren? Nee. Goed, vraag 1. Kennis inclusief vaardigheid en ervaring. Wat moet ik daar volgens jou invullen? Mm, zwak. Nee, mal. Dat kan iedereen wel een onvoldoende geven. Ik aarzel tussen voldoende en goed. En ik denk dat het op de duur zelfs uitgesproken goed zal worden. Maar dat je daarvoor tijd nodig hebt omdat alles nieuw voor je is. Het is een uh, proces. Maar mooier kan natuurlijk niet. Wat doen we? Voldoende dan maar. Een C dus. Dat had ik ook in mijn hoofd. Maar ik wou daar wel bij zetten dat je de hiaten in je kennis die het gevolg zijn van een andere vakopleiding evenwichtig opvult. Is dat goed? Als je dat vindt... Dan zien ze dat het een proces is. Als ze er überhaupt ooit naar kijken. Vraag 2. Hoeveelheid van geleverd bruikbaar werk. Wat doen we? Dat is zwak. Nee, dat is niet zwak. Je werkt langzaam, maar je bent nauwkeurig, dus wat je aflevert is meteen bruikbaar. Ik geef daar ook een C voor. Vraag 3: De kwaliteit van het geleverde werk. Ook een C? Die vind ik zelfs goed. Een D dus. En dat geldt ook voor punt 4. Betrouwbaarheid van het geleverde werk. Ik vind dat je... Werk wat kwaliteit en betrouwbaarheid betreft... ...hoort bij het beste wat hier op de afdeling wordt afgeleverd. Ja? Ja, zeker. En ik zal erbij zetten, bij uitstek betrouwbaar... ...dan zien ze dat het doorloopt naar E. Maar, maar dat vind ik wel erg hoog, hoor. Ik, ik, ik weet geen... niet of ik dat wel... Ik zet geen E, ik, ik zet een D. Vraag vind prettig. Inzicht... Dat is de mogelijkheid, ik bedoel waarschijnlijk het vermogen. Als je die lijst doorleest, heb je af en toe het gevoel dat die door analfabetisch is opgesteld. Het vermogen dus om instructies, methoden, procedures. onverwachte situaties op juiste wijze te interpreteren, zeker te hanteren. We gaan we Wat doen we? B, C, D. Hier dan maar een B. Wat heb jij toch met die B's? Ik vind je inzicht helemaal niet zwak. Ik kan hoogstens zeggen. Dat je tijd nodig hebt om met nieuwe problemen en procedures vertrouwd te raken, maar dat is niet zwak. Een C dan? Een C, maar dan wel een C die op de duur een D zal worden. Vraag 6. Initiatief met bruikbare ideeën komen en die kunnen verwezenlijken stelt in juiste fase zaken ter discussie. Daar heb ik geuitel tussen een B en een C. Kunnen we hier dan niet een B zetten? Ik vind ik niet redelijk. Tot nu toe hebben we alles naar beneden afgerond. Ik rond dit naar boven af. Maar ik zal erbij zetten dat je kracht meer ligt in het uitwerken van ideeën... waarmee je je vertrouwd hebt gemaakt, dan in het nemen van initiatieven. Goed? Ja, dat is ook wel zo. Goed, vraag 7. even. Optreden binnen de werkeenheid in breder instituutsverband tegenover derden naar buiten. Wat vind je daar zelf van? Hoe weet ik dat nou? Daar kun je het toch zelf niet over oordelen? Mm, uitgesproken goed vind ik in dit geval te gek. Dan word je een soort Jezus of Maria. Uitgesproken goed is niemand. Um, goed dus. En ik zal het bijzetten als toelichting dat je zorgvuldig en vriendelijk bent in je optreden... en dat je geen weerstanden wekt. Tevreden? Ik weet niet of iedereen dat vindt. <laughs> Hoeft ook niet, als ik het maar vind. Vraag 8. Analytisch vermogen. Greep op problemen, relevante gegevens verzamelen, beoordeling en interpretatie van gegevens... Concluderen, conclusies presenteren op een wijze die anderen inzicht kan verschaffen. <lacht> Wat moeten we daar dan weer mee? Analytisch vermogen heb ik helemaal niet. Je krijgt er je krijgt er juist geen B hoor. Als je hoog of bent, je krijgt een C.